Jij beleefd Jij het. ZFM het. in 2010 al 20 jaar live. ZFM. Met, Met nu. Tepseppie. ZFM. Hmm. Prachtige, prachtige saxmuziek van uh, Prafoe, Mystic. Where Spirits Live. Zit er eigenlijk voor zijn eigen label. En je kan dat uh, terugvinden op uh, Daar. Uh, daar vind je de muziek. Websites die je verwijzen naar Parafolie. Welkom dus bij het tweede uur van Tepseppie aflevering 673. En we gaan gezellig verder met Sacred Place van Mary Jongbroed voor het label Springhill Music. But I tried que eres muy tímida jure sabes que yo aquí te deseo y no te hagas la inocente porque sabes tú muy bien que soy serio Te lo digo a ti, no fue tan solo sexo, ya ves, no fue tan solo verkeerd gezien. Je hebt me niet verkeerd gezien. Je hebt me niet verkeerd gezien. Je hebt me niet verkeerd gezien. Je hebt me niet verkeerd gezien. Je I'm a little bit of a little bit of a little a little bit of a little bit of a ظني <تصفيق> تكذّبار في قصدي تفهمني وتفشيل الدرار حسي المكوياها Voor de wereld in, en als er op het Ik heb een welley naam, wee daaraan hoort te krepen. Deze is is de moeder de moeder gaat. De moeder gaat. De moeder gaat. De moeder gaat. De moeder gaat. De moeder gaat. De moeder gaat. De moeder De moeder gaat. De moeder gaat. De moeder gaat. De moeder De De Dinneami, Rotterdam, jullie hebben Thank you. En zo komen we aan het einde van Tab Zeppi, aflevering 673. En degene die dat gaat sluiten, dat is Joop Hogendorn met zijn Garden of Love nummer 2. En nu wordt hem al op de achtergrond. Het is nummer 6. Ik moest even spieken. Spring Flowers in the Grass, zo heet dit nummer. Mijn naam is Benno Oveugen en ik zeg hartelijk dank naar. Uh, het luisteren van dit programma Tab en wat mij betreft graag tot een volgende keer dag. Thank you. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. CDA en VVD verwerpen de kritiek van pvda leider Cohen... dat ze zich op een hellend vlak bewegen door samenwerken met de PVV niet uit te sluiten... Bij Balkenende noemt de verschillen tussen het CDA en de PVV heel groot. VVD-leider Rutte zegt dat hij niemand uitsluit, ook niet de natuurlijke tegenstander PVDA. Bij een brand in een ziekenhuis in Weert is een patiënt zwaar gewond geraakt. door woede brand in een verpleegkamer in het Sint-Jans-gasthuis. Het vuur is inmiddels bedwongen. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ook is nog onbekend of er op het moment van de brand nog meer mensen in de verpleegkamer waren... en of er mensen zijn geëvacueerd. Een jongetje van zeven is in Rijswijk gewond geraakt toen hij door zijn broertje van negen werd overreden. De jongens hadden de sleutel van de auto gekregen om iets te pakken. De negenjarige zag dat het raam nog open stond, startte de auto om de ramen te sluiten en reed daardoor achteruit. In het ziekenhuis bleek de zevenjarige geen inwendig letsel te hebben. De politie en de organisatoren van Pinkpop zijn tevreden over het verloop van het festival. Pinkpop trok 70.000 bezoekers en was daarmee uitverkocht. Het festival verliep volgens de politie buitengewoon rustig en ordelijk. Er waren wat kleine incidenten, maar die mogen gezien de mensenmassa in Landgraaf geen naam hebben, zegt de politie. Tennisser Andy Murray heeft zijn status op Roland Garros niet waar kunnen maken. Hij was als vierde geplaatst, maar verloor in de vierde ronde van de Tsjech Thomas Berdyk. In de kwartfinale speelt de als vijftiende geplaatste Tsjech tegen Michael Yushny, de Russische nummer 11 van de plaatsingslijst. Dan het weer. In de loop van de nacht nemen de buien af. Morgen begint de dag bewolkt en meest droog. Later in het binnenland kans op buien. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij blijft het. het.